Start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olietanker die vanochtend vastliep op een stenen dam bij Pannerden in de Rijn, is vlot getrokken. Hulpdiensten en duikers onderzoeken het schip op mogelijke schade voordat het de reis kan vervolgen. In de tanker zit 1600 ton gasolie. De schipper zou hebben gezegd dat die moest uitwijken voor een ander schip. Hoewel direct duidelijk was dat de schade meeviel en er geen sprake was van lekkage of een breuk, hielden de brandweer, andere hulpdiensten en Rijkswaterstaat toch een oogje in het zeil. Duitsland en Turkije gaan alles op alles zetten om de betrekkingen te verbeteren. Op bezoek in Duitsland zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusolu, dat hij bruggen wil bouwen. Duitsland is de grootste handelspartner van Turkije en een belangrijke bondgenoot in de NAVO. De Duits-Turkse relatie kwam onder meer onder druk te staan door massa-arrestaties na de mislukte staatsgreep in Turkije. De KNVB zegt dat Ajaxid Abdelak Nouri, die van de zomer op trainingskamp werd getroffen door een hartstilstand, wel degelijk op de hoogte was van de uitslag van een eerder medisch onderzoek. In 2014 was bij de Jeugd International een hartafwijking vastgesteld bij een standaardcheck vlak voor een groot toernooi. Nouri is daarover schriftelijk en mondeling geïnformeerd, zegt de voetbalbond. Zijn familie bestrijdt dat en heeft een letselschadeadvocaat ingeschakeld. De Venezolaanse president Maduro heeft de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao voor 72 uur gesloten. Vanuit Venezuela gaan de komende drie dagen geen schepen en vliegtuigen naar de drie eilanden. Op de staatszender van Venezuela zei Maduro dat smokkelaars, goud, diamanten en voedsel uit Venezuela wegsluizen naar de eilanden. Curaçao zou verzoeken van Maduro om er iets aan te doen hebben genegeerd. De Curaçao premier is verbaasd en zegt dat de kustwacht van Curaçao samenwerkt met de Venezolaanse kustwacht om de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Het weer, veel bewolking en plaats op wat regen, vooral in Limburg, het is 6 of 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zit zich af te vragen van... Wat is dit? Wat is dit? Ja, dat is uh, gewoon uh, Jaapie Koper zijn eigen muzikale neus... Uh, die hij nog wel eens een beetje uh, gebruikte op het internet. Dit werd mij overigens aangereikt. Uh, het uh, is een uh, vaste bespeler in uh, alternative FM. Dat is het uh, programma wat, uh, wat ik het liefst eigenlijk doe. Ik maak er uh, gewoon uh, geen geheim van. Uh, dat, uh, dat is uh, een... Uh, een een nummer wat daar uh, vaak in zit. Uh, Bent komt uit Friesland. Uh, ze hebben nog niet zo lang uh, geleden hebben ze een, uh, een wedstrijd uh, gedaan. Ja, Popmuziek is geen wedstrijd, zou Peper zeggen bij uh, de Rob Award, Want dat is appels met uh, bananen vergelijken of uh, appels met chips uh, vergelijken. Uh, maar goed, uh, ze hebben dat uh, gedaan. Uh, dan in Friesland. Dat heet We Support Your Stage. En die hebben ze dus gewonnen. Nou, daar hebben ze een aardig uh, geldbedrag mee op uh, gehaald. En dat kunnen ze weer dan gebruiken voor... Opnames die ze graag willen maken om weer verder te kunnen komen. En nou lees ik net op hun, uh, ja, hun Facebook pagina. Bend heet Dependence en ze mogen 18 januari staan op Eurosonic Noordenslag. Nou, uh, ik zou zeggen, bijna tel uit je winst. En wij uh, bij Alternative FM draaien dit nummer al anderhalve maand. Dus dit zal een grote bint gaan worden. Dat kan ik je dus nu al uh, gewoon vertellen. Dus, um, en daar uh, openden dus wij het uh, tweede uur mee van Zandvoort op zaterdag. Dependence, with nothing to fear. Um, daarbij uh, vertellen, als, uh, als je goed naar dat nummer luistert, hoeven we nergens bang voor te zijn. Als... Uh, als ik deze week nog ergens uh, bijvoorbeeld uh, tegenkom... een stukje van Mink Boskamp... dat uh, Donald Trump helemaal geen knop heeft om in te drukken... en dat hij dus eerst allerlei adviseurs nog uh, voorbij moet komen uh, en passeren... voordat het dan ook nog bij militaire... Uh, de komt dan pas, mag de knop ingedrukt gedrukt worden. Dus er zijn heel wat procedures doorlopen. Dus we kunnen gewoon rustig uh, slapen. En dat is een <laughs> beetje het verlengde van de, de tekst van de, dit nummer. Goed, welkom dus bij het Tweede Uur. Nou, wat gaan we doen, Dolly? We hadden dat al een beetje gezegd. Hè, voor we het gaan uurstel. over een uh, kleine zeven minuten contact uh, zoeken met onze collega. Ja, Willem van Densen, die zit op het circuit. Want, ja, Want er is de uh, nieuwjaarsrace, ja, hè? Quarkbarschaande. Ja, ja. En daar kunt u nog naartoe hoor. U blijft natuurlijk nu even heerlijk bij de radio zitten nog. Want er komt een buitje aan. Dus blijft nog heel even lekker thuis. Ja, ja, ik moet eens kijken wat eraan komt, joh. Een zwarte nadigheid. Dat wordt wel leuk als straks de start gaat plaatsvinden. van diezelfde nieuwjaarsrace. Deels wordt hij ook in het donker gereden. Ja, weet er alles van. Ja, dus daarom dacht ik van nou. Misschien is het leuk om daar straks nog even naartoe te gaan... nadat dit programma is afgelopen, ja, toch? Nou, het, het duurt sowieso waarschijnlijk tot een uur of zeven, half acht. Ja, kwart voor acht een beetje, acht een beetje ja, is dan, En dan wordt er daarna, uh, schrik niet, ook nog eens vuurwerk afgestoken... door de mensen van de Dat het u het allemaal secretaris. weet, ja. hè? Houd het hondje even binnen rond die tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, dat, is het, uh, dat is niet het enige. We hebben natuurlijk ook nog de interviews die gisteren nog zijn gemaakt... Uh, tijdens de nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort... Die uh, gisteren uh, werd gehouden met uh, een hofrol weer voor onze burgemeester. Want uh, die had uh, een... Uh, een mooie speech. Een, uit een mooie, die. mooie speech. Ja, absoluut. Omzien naar elkaar. Het lijkt wel uh, de teksten uh, die... Uh, het SWORS hier in, uh, in Zandvoort ook doet. Hè? De stichting uh, van uh, de ouderen. Hey, we dacht je van uh, de ZFM family? Hè? Alle, wij zien ook allemaal zo om wel? naar elkaar. Allemaal. Ja, toch? Oké. Het is in ieder geval tien over drie. Ja. Uh, ik heb hier een, een beetje een lange, uitvers, uh, lange versie uh, trouwens. Van uh, Mr. Rock'n'Roll van... Uh, Amy McDonald. Ik nou, ben, ben heel erg benieuwd hoe die uh, klinkt eerlijk gezegd. Maar ah, uh, heb je dat niet van tevoren even geluisterd? Nee, ik heb het niet uh, beluisterd. verrassing. Uh, dus, verrassing. Dus, uh, verrassing. dus, dus, dus uh, ik ben heel nieuwsgierig. van die uh, leuke, leuke grappen. Dan denk je dat het uh, zes minuten duurt. Nee, duurt niet zes minuten. Nee, dat duurt nog uh, veel korter eerlijk gezegd. Drie minuten dus. Nou, um, wij gaan zo dadelijk eens even kijken... of we uh, vriend Willem van Denzen aan uh, de lijn kunnen krijgen... wat betreft het uh, gebeuren op het circuit. in de nieuwjaarsrace, maar ik heb er nog één uh, klaarstaan. Dat is wel een klassieker eerlijk gezegd. Dus we wachten nog even vijf minuten. Want ik werd er overvallen dat dit nummer van Amy McDonald ineens drie minuten duurt in plaats van 6,5. Het is leuk als je dat op, op je tijd. Uh ja, dat, dat zijn van die grappen die... Het is niet leuk van nee, er, is, hoor. is, is, is, is niet, niet leuk, is, leuk is van gewoon, nee, Nou, niet zij, maar <laughs> gewoon het uh, systeem wat, uh, wat hier even mij uh, beetneemt beet neemt. Ja, ja. Dus niet de eerste keer, hoor. Anders. Ah, ja. Um, de Klassieker is natuurlijk van Jimi Hendrix. Hij is wel gecoverd, hoor. Want het is een, uh, een nummer uh, wat ooit is uitgebracht, dacht ik, door Bob Dylan. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. All um, oh, along the Watchtower.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 Report. Report. Ja, en als we dit soort uh, dingen horen, dan uh, weten we hoe laat het is. Want dan uh, is het tijd om eens eventjes een kijkje te gaan nemen. Nou ja, radiotechnisch gezien zal dat wat, wat, wat minder <laughs> gaan. Maar uh, we, we gaan uh, even kijken hoe het bijstaat op het circuit. Uh, want de nieuwjaarsrace uh, komt eraan. En uh, dan hebben we natuurlijk Willem van Denzen daarvoor aan de telefoon. Willem, goedemiddag. En dan uh, natuurlijk... Uit, uh, de beste wensen voor 2018. Ook namens ja, mij, Willem. <laughs> ja, dank jullie wel. Uh, goedemiddag uh, vanaf uh, circuit Zandvoort. Ja, het eerste weekend van het nieuwe jaar. Altijd in het teken uh, van de nieuwjaarsrace hier op uh, circuit Zandvoort. En, ja, dit keer valt het weer, uh, eerste weekend uh, 6 januari. Vandaar, uh, vandaag die nieuwjaarsrace. Een uh, race over vier uur. En de grootste charme uh, van die uh, race, van die nieuwjaarsrace... is natuurlijk altijd uh, dat er op een gegeven moment in uh, donker uh, gereden gaat worden. De start gaat zo dadelijk plaatsvinden om half vier. Het is een race over vier uur. Dus half acht uh, is de finish. En uh, ja, reken maar uit. Uh, om een uur of vijf wordt het donker. Dus we worden toch wel ruim 2,5 uh, uur in donker uh, gereden. Dat lijkt me niet zo'n probleem voor de, wat de meest ervaren rijders... die ook in dit veld rondrijden. Nee, dat is zeker geen probleem. En uh, ja, veel van de rijders uh, vindt het juist uh, echt heel leuk om in het uh, donker te rijden. Je ziet ook al uh, met nachtraces, uh, onder andere Le Mans, dat vaak in de nacht ook nog eens een keer uh, de snelste tijden gereden uh, worden. Dus wat dat gaat is uh, racen in het donker, uh, geen probleem. Wat misschien wel een probleem zal zijn, de baan is nog steeds niet helemaal droog hier. Uh, er zijn toch wat uh, vochtige plekken. En ja, dat uh, zorgt eerder uh, voor problemen dan uh, het dat kan fascinerend zijn voor de toeschouwers die eventueel toch nog naar het circuit komen. Want die misschien dat ze nog enigszins getrakteerd worden door mensen die ja, het, niet helemaal machtig zijn om op, op de ja, half een vochtige natte baan te blijven rijden. Want er zitten natuurlijk ook nog goedwillende amateurs in dit veld. Ja, het is eigenlijk een startveld. Uh, ja, je kan het onderverdelen. Het is al onderverdeeld in vier uh, viertal uh, divisies. Dat heeft te maken met cilinderhout, onder andere van de auto's. Maar ja, ook in uh, ja, kwaliteit. Uh, dat zo ga ik het niet noemen. Maar wel in uh, ja, professioneel en uh, wat uh, amateuristischer. Want als je het nou noemt dat we teams aan de start hebben, zoals uh, van Dylan Koster, Certainty Racing. Nou, dat is een professioneel team. Maar ik zie je op de lijst zie ik ook een uh, teamnaam. Staan peppy en kokie-racingen. Geweldig! Met wat, voor, met wat voor autorijen die uh, gasten? <laughs> die peppy en kokie racing uh, die racen met een uh, BMW E36. Maar het is om niet die doen mee ook om uh, lekker te racen en het uh, naar hun zin te hebben. En daar gaat het uiteindelijk om uh, tijdens een nieuwjaarsrace. Ja, nou de start die gaan we uh, rond half uh, vier beleven. Uh, we zullen denk ik een beetje, uh, nou laten we zeggen, tien over half vier uh, denk ik nog wel even bij je terugkomen. Als het gaat om uh, de eerste fase van deze wedstrijd. Oké, okay, tot ja. dan. Nou, dat is uh, dat bij deze geregeld. Uh, dankjewel. Uh, dan hebben wij nog... Uh, een, ja, er staat nog sowieso een uh, stukje muziek uh, klaar. En uh, daarna gaan wij eens even kijken wat er zoal te doen is in Zandvoort zelf. En dit is uh, weer een uh, jeugdzonde van mij. Denk ook uh, van uh, iemand die aan de andere kant van de radio zit te luisteren. Ene Rob Harms. <laughs> Mary Jane Girls. En In My House. Gezellig in mijn huisje, zo uh, is het een beetje wat, uh, wat dat uh, gaat. Uh, het is uh, drie minuten voor half vier. Dat betekent dat we nog iets uh, gaan doen aan de nieuwjaarsreceptie receptie die uh, gisteren heeft uh, plaatsgevonden. Want uh, voor de mensen die uh, de kranten goed hebben gelezen, gaat wel even terug in de tijd. Uh, de, er is op een gegeven moment een uh, moment uh, geweest uh, dat het jeugddebat min of meer werd ingevoerd. En daar was op een gegeven moment een, een verhaal destijds, en dan praat ik zeker over een jaar of vier jaar terug, van een, een meisje die ineens belangstelling kreeg voor de politiek. En dat meisje is wat groter geworden inmiddels. En die was gisteravond ook bij de nieuwjaarsreceptie. En zij heet Talita van Duin. En daar had ik gisteren ook een gesprek mee. Een aantal jaren geleden um, lees ik op een gegeven moment in de Zandvoortse krant um, iemand die ontzettend veel belangstelling heeft voor de politiek. En inmiddels is uh, de dame in kwestie iets ouder geworden. Staat op de lijst bij uh, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En dat is Talita Duin. Ja, zeker. Ja. Klopt. Uh, wat is er in die afgelopen jaren allemaal gebeurd? Nou, uh, eerst begon ik gewoon met uh, ja, lid worden van de JOVD. Ja. Dat is de jongere partij van de uh, VVD. Ben je er nog steeds lid van? Ja, zeker weten. ben ik ook van plan om uh, tot mijn uh, 31 ste te blijven. Dan uh, moet je eruit. Uh, daar ben ik gewoon eerst ben ik, uh, lid geworden, nu ben ik al twee, uh, twee jaar bestuur, zit dus ik in het bestuur. En dan ondertussen ben ik ook VVD-lid geworden. En toen is het allemaal gaan rollen: Gewoon de bestuursfunctie, debatten, voeren, politiek. Het is allemaal zo leuk. Uh, bij de JOVD loopt uh, toch een zeer wat uh, ja, prominente figuur in de vorm van splinter jabot rond. Uh, uh, heb, heb, heb je die man al gesproken? Ja, Splinter. Nee, ik ken uh, Splinter persoonlijk ook gewoon heel goed. Geweldige gooster. Ja. Superleuk om mee te praten. Um, dan komen we weer terug op jouw verhaal. Hè? Ja. Want, want ja, uh, jij uh, bent nu, je hebt je dus nu aangesloten bij uh, de VVD hier in Zandvoort. Ja. Um, waar is dat de politieke, die politieke belangstelling eigenlijk ontstaan? Nou, hier in Zandvoort hebben we dat in groep 8, dan gaan basisscholen tegen elkaar debatteren. In het, Een soort lagerhuis. Ja, precies. Ja. En uh, ja, in de klas werd ik dan als beste debatteerder gezien, mocht ik meedoen. Uiteindelijk hebben we, ik als de Hannischafschool, ja. uh, hadden we gewonnen toen dat jaar. Ja. Ja. En uh, toen merkte ik wel mijn passie eigenlijk voor debatteren. Ja. Ja. En dat is uiteindelijk met de kennis die ik daarvoor heb opgedaan, altijd met het nieuws kijken. Dat, uh, samen ging dat heel goed en op de middelbare school zag ik dat er... ...jongere organisaties waren voor de politiek. Nou, Ik was uh, meteen verkocht. Geweldig. Uh, hoe zit het thuis? Thuis? Nee, ik ben, uh, er is echt helemaal niks qua politiek. Uh, ik ben de enige. Het is eerder irritant gevonden als ik over politiek praat. Uh, uh, Reageerden je ouders zo van, daar heb je haar weer? <laughs> nou, uh, het is wel uh, duidelijk te merken dat ik wel altijd uh, een mening heb over uh, dingen... Okay. Ja, ze vinden het niet irritant. Het is wel van, oké okay, ja, daar heb je weer, oh ze begint weer met praten hoor. Want ik ben ook uh, de prater uh, thuis. Maar ja, uh, ze steunen me er wel in gewoon dus. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig dat je dus nu gewoon een de support hebt van thuis. Ja, zeker. De sport wil je gewoon hebben. Gaat het te ver om te zeggen van, nou uh, Talita, wij gaan uh, je hockey rood kleuren? Wat? We gaan je ook hier rood kleuren. Nou, uh, wie, ik heb altijd gezegd van, jullie mogen het doen, want ze zeggen het wel van, oké, okay, we gaan ja. op je stemmen. Maar ik heb altijd gezegd, als je op een andere partij wilt stemmen, doe het gewoon. Want het gaat voor mij om, waarom ga je stemmen? Je wilt dat er iets gaat veranderen in je dorp. Ja. Nou ja, dan ga je ook gewoon stemmen op de partij, voor wat jij denkt dat die het best het dorp kan veranderen. Dus ik heb wel gezegd van, het mag. Je mag altijd op me stemmen, maar doe gewoon waar jij je thuis bevoelt. Dan nog even gewoon als persoon, als, hè, als ja. Talita Duin zelf. Als jij hier in Zandvoort als jongere rondloopt, kan het dan allemaal wat vlotter? Wat vlotter in welke zin? Nou ja, gewoon misschien in de zin van... Is het dorp niet te oudbollig of is het juist toch nog, nog, nog vlot? Is het leuk voor jongeren om in Zandvoort te wonen? Dat soort uh, dingen. Nou, als ik hier kijk, uh, Zandvoort een oud uh, klein vissersdorpje. Iedereen kent elkaar een beetje. En dan juist als je dan die binnenstad ingaat, dan zou je denken... Oh, Zandvoort klein dorpje, er is niks. Na, nou, Het is zo gezellig als je daar altijd bent. Je kent iedereen en dan ga je van café naar café. En elke keer kom je weer bekenden tegen. En ik zou denken, wat zou je eraan moeten veranderen? Het is mooi, toch? Goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou, dat was uh, Talita Duin uh, die, uh, die ik even gestrikt had uh, wat betreft uh, uh, gisteren over uh, haar uh, ja, belangstelling voor de politiek. Want, Leuke uh, stem ook. Ja, nou, ja. Uh, inmiddels is ze uh, 17. Toen uh, uh, dat ik dat stuk las was ze 13. Ja. Dus ja, daar zitten we natuurlijk een uh, behoorlijk tijdsverschil tussen van vier Ja, en een beetje ontwikkeling, hè? Ja, ook dat. Ja. Um, het is inmiddels ook half vier. Dus ja, ja dan gaan we even kijken wat uh, voor evenementen... Ja. Uh, zandkorrels tellen. Nou, de hoogste uh, tijd voor de evenementenagenda. Ja. ja, nou ja, zoals we het net al over hadden... maar toch wat zal ik het nog even melden. Uh, want traditioneel vormt de Reco Nieuwjaarsrace... ditmaal op zaterdag 6 januari 2018. Dus vandaag... Het startpunt van het nieuwe racejaar op Circuit Zandvoort. Het is gratis te bezoeken, het race-evenement en het telt als tweede wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap 2017-2018 en speciaal aan de Reco Nieuwjaarsrace... u heeft het net al kunnen beluisteren via Willem van Densen... is dat het de enige endurance race is in Nederland... die deels in het donker wordt verreden. U kunt nog tot half acht daar terecht om een uh, glimp um, op te vangen. En nogmaals, het is een gratis evenement. Dan vandaag, wat ook gratis is en ontzettend gezellig... Uh, om vijf uur begint de jaarlijkse Disco on Ice... In het dorp bij de IJsbaan in Zandvoort. Er zijn tal van DJ's met uh, leuke muziek, met discolampen. En natuurlijk een hoop gezelligheid. Dus kom gezellig langs dansen, schaatsen. of lekker voor een kop warme chocomel of gluwijn. Van vijf uur en het duurt tot ongeveer tien uur. Dan gaan we naar morgen 7 januari. Dan is er een boeiende IVN winterduinwandeling met als thema wintergasten. De watervogels uit het hoge noorden komen in de wintermaanden profiteren van onze milde winters. En als de wateren op de meeste plaatsen bevroren zijn, behalve dit jaar dan... dan is het water in de Amsterdamse waterleidingduinen nog open... Hierdoor is er dus een behoorlijk grote kans om bijzondere watervogels te zien. En dat is toch echt wel een must voor wie graag vogels ziet. Verzamelen is morgen om half elf... bij de Amsterdamse Duinen bij de ingang Oase. Aanmelden vooraf is niet nodig. Een kijker en warme kleding zijn aanbevolen om mee te nemen. Deelname aan de excursie is gratis... Echter, u heeft wel een toegangskaartje nodig. Informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 5322277 of kijk even op de website www.ivn.nl. Dan uh, morgen ook om half drie en natuurlijk een groot evenement wat door ZFM wordt opgenomen en volgende week zondag wordt uitgezonden. Dat is morgen om half drie het jaarlijks terugkerende nieuwjaarsconcert met dit jaar onder andere het Zandvoorts mannenkoor. Ook dit jaar wordt het concert weer gehouden in de uh, Rooms-Katholieke Agatha kerk De kerk is geopend om twee uur en het concert begint om half drie, dus 7 januari half drie en entree is gratis. 10 januari om half acht s avonds. dan hebben we weer de jaarlijkse kerstboomverbranding. Uh, om. de fikkering! De fikkering, ja, laten we het hopen. Als er niet te veel wind staat en als het niet te hard regent. kun je dus het voor jaar... ja, kun je het nu voorstellen waarom je dus met drie koningen. je kerstboom buiten moet zetten. want anders ben je te laat voor de kerstboomverbranding. Kijk, zo is het. Oh, is het ja, dan? die moeten ingezameld worden. Daar gaat het niks bij, geloof Het is gewoon pure praktische handeling. Um, ter hoogte van het Schuitengat. En dat is bij de doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting Strand. Leuk voor onze voorzitter, want die woont daar in de buurt. Oh, is dat zo? Ja, die woont er in de buurt, ja. Dus... Ruiten sluiten, ramen dicht. Ja, ja. Nou, in ieder geval, uh, daar vindt het dus plaats. En de kerstbomen kunnen uh, van 10 januari op 10 januari... tussen 1 en 4 uur bij de remise aan de Kamerling onder straat 20... of bij het schuitengat worden ingeleverd. Nou, waarom zou je dat nou doen en hem niet aan de straat zetten... zoals collega Jaap net zegt? Ja. Omdat je dus voor elke ingeleverde boom een kwartje krijgt... en dat is 25 cent, de jongens en meisjes... Ja.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 En op de gemeentelijke website op het strand... zal tijdens de verbranding door de brandweer... gratis warme chocolademelk ja, geschonken worden. En ze zeg er ook bij, eh, kinderen van Zandvoort... ik struikel letterlijk over de kerstbomen eh, links Haal en rechts. Ze op, dus gewoon halen en... Eh, en 10 januari inleveren. Uiteraard. En dat ja. was de laatste? Of komt er nou, nog Nee, voor dit weekend niet. Maar we gaan even een kleine vooruitblik... want daar gaan we natuurlijk volgende week zaterdag... wat meer aandacht mm. aan besteden. Maar misschien al handig om alvast in de agenda te zetten. Want 14 januari is er weer jazz in Zandvoort met Teus Nobel. Of Nobel? Ik weet niet hoe het nou, precies no uitspreekt. No Nobel of Nobel. Ja. ja. In ieder geval, uh, daar gaan we volgende week even naar kijken. En er is volgende week ook weer een uh, open mic. De Comedy Night Zandvoort lacht. Uh, ook 14 januari, maar daar gaan we nu even niet uh, nee, uitgebreid nee, dat op in. Kun, dat kunnen we volgende week nog dat doen uh, we volgende week. En dan, dan is het hier ook een beetje een... een uh, ja, ja, dat wordt een uh, beetje hectisch hectisch, Want uh, we hebben dus uh, mensen hier uh, die dan het uh, nodige gaan vertellen over... en ik was in de voorontstelling dat het vandaag was, maar dat was dus een week volgende later. Volgende week, ja. ja. Maakt niet uit, dat is we het onze, we... maar het is onze eigen feestje. Dus je bent niet uitgenodigd, hoor. Dus uh, ik zeg het allemaal. Ah, jawel. <laughs> Ja hoor, we hebben, we hebben uh, 13 januari hier uh, even de nieuwjaarse borrel met, uh, met alle medewerkers. medewerkers ja. En uh, Jaap en ik zijn hier gewoon aan de microfoon. En we doen gewoon de uitzending. Ja. Maar niet helemaal gewoon, want... De presentatoren, uh, de coördinatoren, het bestuur... Uh, die gaan zich even voorstellen. Want zoals u weet hebben we een nieuw bestuur. Wordt een media-uitzending eigenlijk over onszelf? Ja, nou, het gaat ja, over onszelf, ja, dus, uh, ja. dus in die zin uh, zullen wij uh, aandacht besteden... aan wat wij uh, het komende jaar gaan doen als CFM zijn. Hè? Precies, dat zal dus dan bent u daar volgende daar... week oh, Zandvoort op zaterdag uh, de hoofdmoot zijn. Ja, dus bent u daar nieuwsgierig naar, zorg dan dat u bij de radio zit... Ken jij Marco Bozzato? Niet persoonlijk natuurlijk. En natuurlijk kennen we Marco. Ja. Heb je wat moois van hem meegenomen? Ja, natuurlijk. Het is niet uh, een mooie nummer. Uh. Ik blijf niet meer voor jou. Oeh, heftig. Ja. ja.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 Dat was Marco, die op een gegeven moment nog iets zei... dat hij niet meer voor een ander leeft. Nou, dat lijkt me een beetje een trieste gedachte. Dat doen we dus niet. Nou oh ja, soms houden dingen op. Ja. Ik, ik, het ja. was de bedoeling dat we kijken of we Willem te pakken krijgen. Maar op een of ja, moment nog nog meer zelf... lukt dat even niet. Die zal het druk dus, in gesprekken. Ja, dus heb ik nog iets anders klaarstaan. En dat is een interview wat... Ik gisteren nog heb opgenomen met een van de mensen die nou, het woord vrijwilligers toch wel met hoofdletters schrijft. En hij heeft iets te maken met de zee. Want die ja toch redelijk als vrijwilliger en het cement van deze samenleving te boek staat. Ja, Hij is denk ik eenmaal vergroeid als vrijwilliger van de Zandvoortse reddingsbrigade. Want volgens mij ben jij daarin geboren denk ik. Nou, daar lijkt het wel op, he. al, al moet ik ook gewoon door de week werken. Dat is heel raar. Uh, nee, maar de, de, ja, net als heel veel andere vrijwilligers, uh, uh, en zeker bij de reeksbrigade, uh, zijn dat allemaal mensen die uh, ja, vaak geboren, getogen zijn, in het zwembad gezwommen hebben als, als kind. Of vaak vader, moeder, oom, tante bij de club. En ja, op die manier uh, hebben we een stevig fundament aan, uh, aan vrijwilligers en, en ja, draaien mensen in die club mee. Want uh, voor de mensen die thuis uh, niet weten, maar dat is Ernst Brokmaier uh, waar, uh, waar ik mee sta te praten. Uh, roerige tijden hebben we uh, meegemaakt met de Zandvoortse uh, Daar ga ik het nu niet over hebben. Want laten we het eerst uh, maar gewoon even hebben over wat er in 2018. Uh, uh, hoe, hoe staan jullie ervoor? Nou, we staan er eigenlijk goed voor. Uh, we zitten, als ik goed tel, in ons 97ste, 98ste verenigingsjaar. Dus uh, we gaan hard richting de 100. Uh, en eigenlijk uh, gezond, uh, uh, we hebben de afgelopen jaar ook nu in de winter de luxe, het zwembad, de jeugdopleiding zit echt ram en ram vol. We hebben zelfs een, uh, een stop gehad, ja. echt met pijn in het hart, zeker van onze instructeurs moeten zeggen er kunnen dit seizoen geen nieuwe kinderen bij. Uh, dat is aan de ene kant heel goed, aan de andere kant weet ik dat ze daar heel erg van balen, want ze willen zoveel mogelijk kinderen leren zwemmen en redden. Dus er wordt ook voor komend jaar, hè, dat begint na de zomer, uh, hard gezocht naar een oplossing om uh, weer zoveel mogelijk nieuwe kinderen... In het zwembad te kunnen laten zwemmen. Uh, ja, de voorbereiding voor het strandseizoen lopen eigenlijk al. Uh, wat daar het allerbelangrijkste is, is dat we hard aan het werk zijn aan de, aan de nieuwbouw van Post Zuid. Uh, die, uh, nou ja, als de plannen gaan lukken, ergens dit jaar uh, moet gaan, uh, gaan verrijzen. En er wordt op dit moment hard gewerkt door, uh, nou ja, door de gemeente, de mensen van onze bouwcommissie en de externe partijen om, uh, om, ja, om iets te gaan vormgeven. Ja, want uh, is, ja, kijk, we, we wonen aan zee. Dus het reddingselement en het veiligheidselement is natuurlijk heel belangrijk als we hier een aantal toeristen over het hele jaar door over de grond krijgen. Ja, en ik vind het wel mooi dat je zegt het hele jaar door. Hè? Ik weet zelf nog uh, jaren geleden dat voor ons de zomer was echt de zomer. En dan was er nog wel een keer wat in april en dan was het een keer in september, maar dan had je het wel gehad. Tegenwoordig, nou ja, letterlijk, met, samen met de paviljoens gaan we bijna jaar rond. We zien watersportevenementen gedurende het hele jaar. We zien de hele winter door sportactiviteiten, alle andere bezigheden op en rond het strand. Fantastisch voor Zandvoort. Maar we merken ook dat dat ja, soms wel wat extra druk op onze vrijwilligers ligt. Want bij een hoop van die evenementen wordt toch ondersteuning gevraagd. En ja, als dat lukt, proberen we daar in ieder geval uh, actief dan wel passief aan bij te dragen. Ja, want uh, niet alleen dat. Uh, maar ik bedoel, als we kijken het hele jaar door, betekent ook dat je het hele jaar door uh, bestand moet tegen zijn uh, met allerlei weersomstandigheden uh, en dat ja. soort dingen. He, storm, kou, uh, want als uh, uh, iets gebeurt op zee binnen in de winter, dan moet je niet uh, van, uh, van de warmte houden denk ik. Uh, nee, dan kan het vrij fris zijn. En dat betekent dus ook extra investeringen. Bijvoorbeeld nu deze winter, uh, mede dankzij een, een extra financiering, uh, worden er nieuwe extra winterjassen aangeschaft. Bijvoorbeeld voor een, een aantal van de strandwachten die in de alarmploeg zitten. Omdat we inderdaad gemerkt hebben, de prachtige rode jasjes zijn eerlijk. Maar als het, nou ja, zoals van de week, uh, windkracht uh, 10, 11 <lacht> en het is 6 graden... Ja, dan is dat niet te doen. En, en ook de veiligheid van onze eigen mensen is belangrijk. Dus dat betekent extra investeren in materiaal, maar bijvoorbeeld ook in opleidingen. Dat betekent dat men ook andere weertypen moet leren kennen, andere situaties uh, uh, ja, uh, zijn werk moet kunnen doen. Dus uh, dat, dat vraagt uh, best een hoop van de club. Goed, dankjewel. Geen dank.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 van een uh, dansvloer. Dat uh, was een beetje het album wat uh, Madonna in uh, 2005 heeft uitgebracht. Er had zijn, uh, een gilde aan producers uh, rondlopen. En dit was een beetje natuurlijk uh, gebaseerd op Summer Night City van ABBA. Dus dat uh, weet je dan ook wel uh, weer. Het is weer tijd om eens even te kijken hoe het uh, bijstaat op het circuit. CFM Race Radio Bit Report, Bit Report. Ja, want we zijn uh, inmiddels uh, vertrokken op het, uh, op het circuitpark uh, Zandvoort met de nieuwjaarsrace. Uh, uh, Willem, wat kunnen we al uh, over die beginfase uh, van jou weten? Nou ja, laten we beginnen dat, uh, om te zeggen dat we een kwartier te laat zijn begonnen. Dus niet om half vier, maar om uh, kwart voor vier. Dat houdt in dat we zeven minuten ongeveer bezig zijn hier. En ja, we hebben eigenlijk één ronde gereest. Uh, nu is het uh, code 60. Code 60 wil zeggen uh, dat er niet harder op uh, 60 uh, gereden mag worden. En dat heeft te maken met het feit dat er in de schijnvak ...zingen uh, we toch wel aardig hard uh, één van de auto's af. Een uh, Opel Astra uit de uh, tcr kampioen. Ja, dat moet eerst opgeruimd uh, worden, voordat er weer op uh, volle snelheid uh, geweest kan worden. Wat we ook zagen, dat de auto van uh, Team Blekemolder, de Clio, die bestuurd wordt door uh, Michel Blekemolder. En ik dacht uh, René Steemets, die kwam ook met uh, forse uh, schade de pitstraat in, dus of die auto nog verder gaat, uh, dat is ook afwachten. Het was overigens wel een auto waarvan ik de meeste strijd verwachtte in hun uh, divisie. Want uh, de Clio uh, die gereden wordt door Michel en uh, Stemert uh, zoals ik al zei. Ja, die heeft uh, heftige concurrentie uh, van uh, een andere Clio. En dat is van het team uit Zandvoort van het Surteny uh, uh, Racing. En die Clio uh, die wordt bestuurd door uh, onder andere Jaap van Lagen. Koetold Jaap van Lagen die de Clio uh, race van... Uh, het team van Dylan Koster. Hij doet dat samen met Groeneveld. Een jonge jongen die begeleid wordt ook door Jaap van Wagen. En op dit moment hier, tijdens de race ja, gezamenlijk aan de start. Ja, uh, je noemde bijvoorbeeld net die Code 60. Dat is internationaal overgenomen op een gegeven moment. Hè? Ja, uh, ja we, over het algemeen uh, zien we in... Uh, Grote klassen zien we ook een vergelijkbaar iets. Niet echt code 60, maar daar wordt het dan genoemd slowzone. Dat is onder andere bij de DTM gebeurd. Dat wordt op een bepaald baanvak waar iets aan de hand is, wordt die langzame code ingevoerd. Ook op Le Mans, tijdens 24 uur, hebben ze ook die slow slowzone. Ja, ja en, en de meest afgeleide vorm van de, de code 60 is de virtual safety car bij de Formule 1. Ja, die kun je eigenlijk ook uh, vergelijken uh, ja. met een uh, code 60. Nog een dingetje, uh, uh, je noemde ook het schijfvlak waar die Oval Astra eraf uh, gevlogen is, daar zitten uh, de DieHard fans, hebben we daar ook nog iets uh, van uh, vernomen? Ja, over het algemeen zijn die er wel. Maar... En dan pak ze ook bond uit. Dan zie ik alle vlaggen op het chalet van en zo. Maar als ik nu richting Schijfvak kijk, dan zie ik in ieder geval niet de vlaggen daar waaien. Dus of ze aanwezig zijn, ja, dat zullen we gaan zien aan het eind van de race. Want dan wordt er altijd vuurwerk afgestoken. Hier aan het rechte eind met de finish. En ook in het Schijfvak door de jongens van Schijfvak.nl. Juist. Goed, we gaan je in het komende uur natuurlijk weer. Spreken. Dank je wel voor dit uh, moment. Dat was uh, Willem uh, vanaf het uh, Circuit Park Zandvoort. Hebben wij, uh, als het goed is, nog één uh, uh, deeltje over? Want ik heb nog een, uh, nou, een, deeltje, uh, een stukje muziek nog, uh, klaar liggen. Uh, dat, dat kennen we uit de jaren tachtig. Die band uh, die werd uh, ja, min of meer een beetje gevormd door een man die zijn aardracht op een gegeven moment uh, een beetje half over één uh, kant heen uh, deed. Dat is Phil okie je jouw niks hè? Nee, helemaal niet. nee. nee. nee. nee. Maar dat was uh, de grondlegger van uh, de band. En die band, die heette The Human League. En uh, Don't ah. You Want Me was uh, een van de, de grotere hits. Maar we hebben er natuurlijk ook nog een opvolger. En uh, die werd uh, nog wel eens uh, veel gedraaid in uh, de Zandvoortse discotheken die we nog uh, in een uh, rijk verleden hebben gehad in de jaren ah. 80. Ja, dat ja. was al een hele tijd uh, terug. Uh, ja. Tot aan het nieuws uh, van 4 uur de Lebanon. En ik, nu hoop ik dat ik hem wel uitgetuind heb.